Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Schoof blijft voorlopig nog wel eventjes premier. Hij hoopte op een nieuw kabinet voor Kerst, maar dat zit er toch niet in. Er worden nog steeds stemmen geteld en daarna moet er ook nog geformeerd worden. Schoof zegt dan ook dat hij voorlopig geen plannen heeft voor de feestdagen. Nou, ik denk dat ik met Kerst nog gewoon premier ben. Uh, dat, uh, tenminste, zou mij, ik, ik gun het iedereen. Maar het zou mij verrassen als dat uh, zou lukken. Uh, en uh, als je kijkt naar de uitslag, ja, dan wordt het best wel ingewikkeld. Uh, ik denk dat in die zin uh, zeker Robiette uh, een ingewikkelde klus krijgt. Vendrij maakt vanmiddag als laatste gemeente de uitslag bekend. En maandag volgen waarschijnlijk de stemmen uit het buitenland. En dan moet eindelijk duidelijk zijn wie de grootste is. Op Jamaica is de schade groot na de allesvernietigende orkaan Melissa. Op het hele eiland is het nog steeds een puinhoop, zegt mijn buitenland-collega Galicia Nieves. De Jamaicaanse premier Holness heeft het eiland uitgeroepen tot een rampgebied. Want er zijn acht doden gemeld. En nog 25.000 mensen die verblijven in schuilplaatsen. Want het is nog maar de vraag of zij terug kunnen keren naar hun huizen. Ja, want die zijn vaak zwaar beschadigd. Net zoals scholen en andere gebouwen. Er zijn vier mensen opgepakt voor het bekladden van het gebouw van de NOS. Bij een demonstratie van Extinction Rebellion vorige maand... werd overal en nergens NOSW's eerlijk op het pand geverfd. Het kostte veel moeite om dat weer weg te krijgen. Twee mannen uit Eindhoven en twee vrouwen uit Utrecht zijn opgepakt. Ze moeten binnenkort voor de rechter komen. En dan nog een belangrijke mijlpaal voor de Sagrada Familia. Nee, hij is nog steeds niet af, maar hij heeft nu wel de hoogste kerktoren ter wereld. Aan de beroemde basiliek in Barcelona wordt al sinds 1882 gebouwd. En nu is een groot kruis bovenop de hoogste toren gezet... Daarmee is hij bijna 163 meter en dat is een record. Het bouwen aan de Sagrada Familia gaat voorlopig nog wel eventjes door. Het is nog steeds niet duidelijk wanneer die af is. Het weer dan nog grijs met in het wisten, misschien wat motregen. Soms ook wat zon bij een graad of 14 vandaag. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag. You know, girl. It's crazy. I've always been wanting a girl like you. It's fine, boy. Can I get your number? Oh.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 Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Oekraïne heeft aanvallen uitgevoerd op het westen van Rusland. Een elektriciteitscentrale zou beschoten zijn. Rusland bestookte doelen in Oekraïne. Een flatgebouw en een treinstation zouden zijn geraakt. In Australië is een verdrag gesloten tussen de deelstaat Victoria en de inheemse bevolking voor het eerst. Met het verdrag hoopt de deelstaat de kloof tussen aboriginals en andere Australiërs te verkleinen. Voor bekladding van het NOS-gebouw in Hilversum heeft de politie vier mensen aangehouden. Ze moeten voor de rechter komen voor vernieling. Een maand geleden demonstreerde Extinction Rebellion tegen berichtgeving door de NOS. Het weer bewolkt en in het westen wat regen. Het is 13 tot 15 graden. Dit is ZFM.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 Oh, weather well Zandvoort. Dit is ZFM. I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find the heart but then I hit the wall, crash, boom, bang. That's the goal, that's the game, and the pain stays the same.